Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Formule 1 in Zandvoort kan gewoon doorgaan. Milieuorganisaties wilden dat er een streep ging door de race... omdat alle raceauto's en hun transport te veel stikstof uit zouden stoten. Dat is weer slecht voor de natuur... Maar volgens de rechter zijn de vergunningen in orde... en zijn de economische belangen groot om de race door te laten gaan. Ook vanwege de grote investeringen die zijn gedaan op het circuit zelf... en in de toegangswegen van en naar Zandvoort. Maar ook dat de nieuwe natuurvergunning... ik zei het zojuist al, minder activiteiten op het circuitterrein mogelijk maakt... dan in de oude situatie. Alles afwegend is er geen reden om tussentijds in te grijpen. De bedoeling is dus dat Max Verstappen in september aan de start staat in Zandvoort. Ook na de Zomer moeten er op Schiphol reizen geannuleerd worden. Voor de maanden september en oktober gaat het om 3.500 passagiers minder per dag. Dat komt door het personeelstekort. Daardoor kunnen er deze zomer ook al veel minder mensen vliegen vanaf Schiphol dan gepland. Op een camping in Frankrijk is een Nederlands meisje van 8 verdronken in een zwembad. Bezoekers van de camping zagen het meisje op de bodem liggen. Ze was met haar haren vastkomen te zitten in de afvoer. De badmeester probeerde haar nog te reanimeren. Maar het meisje overleed niet veel later. En na het EK-succes met de Engelse voetbalvrouwen. zien veel Nederlanders Sarina Wiegman graag weer de zee oversteken. Hart van Nederland heeft een peiling gehouden. Bijna de helft zegt dat ze ook een goede bondscoach bij de mannen zou zijn. Al denkt niet iedereen dat dat gaat gebeuren. Ja, dat zal ze zelf niet willen, denk ik. Dit gaat haar goed af en hoe dat met mannen gaat. Dat, ik denk niet dat ze dat uh, apprecieert. Ziet bij die meiden. Niet zoveel veel het allemaal bij die gasten, want die hebben allemaal een eigen wederwilletje. En bij die meiden zie je dat niet echt. Ja, ik denk dat ze uh, dat gewoon moeten gaan doen, ja. Als ze al twee keer een EK kan winnen, dan uh, misschien onze uh, leeuwen ook. het ja, onderzoek blijkt dat vooral vrouwen Wiegman wel zien zitten als opvolger van Louis van Gaal. Het weer nog, vooral in het zuiden is er flink wat zon en het is ook zomers warm daar vandaag. In Limburg kan het 29 graden worden. In het noorden is het grijs en een stuk koeler, max 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is even de hart van de ANWB De N9 Den Helder richting Alkmaar is dicht door opruimwerkzaamheden bij Knoop het Kooi Meer Dat komt door spullen die op de weg liggen Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen En tot zover de verkeersinformatie Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM Met nu in Zandvoortse Zaken Welkom bij ZFM, de kant nog show. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja hoor, ja, ja, ja. Mooi, mooi, mooie mooi nummer, platen, hoor. Jaap. een nummer om mee te beginnen, weer. Het twee, is, uh, de, uur. De beginplaten worden altijd uitgezocht door Jaap. Jaap. Ja. Kopper en uh, deze, is, uh, deze, deze was van uh, Prins. Prins. Prins. Welke Prins? Nou, nou die ene Choco Prins. Chocoprins. Chocoprins. Prins Bernard. Choco <laughs> <Prins. laughs> mag ook niet meer een Chocoprins. Mag nee, ja, nee. nee. Chocoprins nee, nee. mag wel. Nee, dat Kijk, mag Nee, mag nou nee, nee, nee. Mag nee. dat niet? Nee, zeker niet. Waarom niet? Chocoprins mag niet. Waarom niet? Nou, dat, dat uh, kan je zeggen van een Chocoprins. Dan kan je naar Prins verwijzen omdat hij donker is. Ja. Ja. Of naar... Niet uh, donker. Donker of zwart. Nou, oh, ja, nee. Do, ja, zwart niet? Wow. Zwart? Ik weet het niet. Ja, ik weet het nee, ook ik ook niet. ik de, denk dat de mensen uit Afrika, die zijn echt zwart. Uh, maar wat zwart. mag je nou zeggen? Ja, ik zou het niet weten. Maar, uh, ja, je moet even de Rolston kleurenkaarten erbij pakken. <laughs> <Ja>. <laughs> ik wil het zo wel even met uh, Ronnie Van voor. Die heeft zo'n kleurenkaart. Ja, <laughs> ja. En dan ja. kunnen we even kijken. Hey, mag, ik mag jou feliciteren, Frank. Ja? De Kamer in is open. Nou, daar ben ik enorm blij mee, inderdaad. Ja, ja dat begrijp ja. ik. Want jij moet steeds maar en zo. Ja, en mensen die... die uh, weet je, die worden steeds gekker in het verkeer. Ja. Niemand heeft geduld. Iedereen heeft haast. En mensen ja. worden zo asociaal. Ja. Dus dat achterafstraatje... Waar de bewoners overigens, had ik begrepen, ook van baalden. De Kochstraat verkeer. is dat. Ja. Ja, ja. ja, het is een heel raar uh, Ja, je moet uh, een vingertje maken. Maar ja. ook dat is natuurlijk veel en veel te smal. En dat bleek, dus ook, bleek nu ook weer... Maar goed, lang verhaal, het is fantastisch om dat weer allemaal... Ja, we hebben het over de kamerling Onderstraat voor de luisterrijders. heel ja. even, die misschien nu niet veel in Noord komen. Het is de doorgaande weg vanaf de Lineerstraat. Ja, op de, de hoek de, bij de voormalige BMZ, waar nu kamp Oekraïne is. Ja. Dan kan je dus eh, die ja. bocht. Ja. en dan, dan zit je bij de, bij de ja. brandweggarage. En het is een mooie weg geworden. Hij is wel ja. 30 kilometer, zag ik. Oh ja? 30 kilometer, ja. Ja. Ja, ook uh, Ja, weet je. Maar nou, ah, je bedoelt die. die er site... wordt niet gehandhaafd. Dus en, en het, oh, is nu pracht... het is nu 7, 7, prachtig de. glad. Oh, ja, ja, ja. Dus gasten rijden daar als wilde. Ja. nu al. Maar hier, dus. het kan gevaarlijk zijn, omdat je natuurlijk heel veel. Zijstraat. zijstraat van al die nieuwe bedrijven? Die daarom. En daarom denk ik, hoe kan je daar zo snel gaan rijden? Er hoeft maar één keer iemand uit zo'n ja. zijstraatje. Ja. En dan is het bingo. Ja, maar ja. praktisch, er worden op verkeersgebied zulke on- om doordachte dingen gedaan. Ja. Ik heb uh, een tijdje in, uh, in Loosdrecht gewoond. En uh, daar hadden ze op de Loosdrechtse dijk, ik weet niet of je die kent, dat is een vrij smalle dijk. De uh, dijk was met een motor gereden. Ja, maar precies. Ja. En uh, gewoon ja, twee baans. En, en, en daar dachten ze van, nou weet je wat we doen, we gaan er allemaal chicaans in doen. Ja. En dat hadden ze gedaan, maar ze waren even vergeten dat elk voorjaar al die hele grote vrachtwagens met boten uh, natuurlijk oh, ja. vervoerd ja, moeten ja. worden. Die konden er helemaal niet meer langs. Nee. Nou, dus, die, moesten, die moesten weer terug. Maar ja, ja. elk voorjaar heeft ze een najaar. Dat het, was, was, was, maar was, was, het was hier, was, hier was, ook het De boulevard met die rotonde, de Buwalda rotonde. Ja? Waar het autootje bovenop staat. Ja. Daar kon toen het net was opgeleverd ook geen connection bus doorheen. Echt niet? Nee. Dat hebben ze toen. In Alder hebben ze dat uh, weer het, deels gesloopt. Het is er niet te geloven. Hoe ja, maar, dat? Ja, maar, Ik begrijp niet dat die plannen logen. Die, die, die, weet je wel, die, die, ja. zitten die mensen alleen maar thuis? Uh, ja, een beetje maar, uh, achter hun uh, geranium. Ik zou ook zo graag eens met iemand daarover van gedachten willen wisselen. Wat, en, en misschien het, zie ik het, het helemaal verkeerd. Dat hetzelfde in de, de, de, de, de, hoe heet het, uh, kostverloren bocht. Ja. Dat is ook een... een ja, maar, maar dat is fietspad. natuurlijk heel lastig om hier uit te staan. Maar je kon, je kon, hoe moet je dat anders doen dan? Het fietspad uh, moet smaller worden. Mm -hmm. Dat, dat om te beginnen. en maar dan je dus... dat fietsers weer niet uit om op de rijbaan te rijden dan? Nee, je moet het niet zo smal maken dat er geen. Nee, maar, maar als er fietsers... twee fietsers aankomen op het fietspad ja. en die naast elkaar rijden. Dus de ene misschien denken we naast ja, even... dat, Ik snap wat je bedoelt, want dat het hele fenomeen fietsen, dat zie je ook op de Sofiaweg. Ja. Die mensen die denken, oh, dit is fietspad, dus wij blijven goed, goed, goed met z'n tweeën, ja, ja. soms ja, zelfs ja, met z'n ja. drieën naast elkaar rijden. Ja. Ja, en dan krijg je zulke gevaarlijke situaties ja, door. En dat zie je nu ook in de kamerling onderstraat omdat die dus zeg maar effectief 70 centimeter smaller is geworden. 60, ja, 70 ja, centimeter. Ja, ja, ja. Dan krijg je dus, als het tegemoetkomend verkeer komt... en je hebt aan één kant een fietsenrijden... Dan is het al link. Want ik heb dat vanmorgen zelf gezien. Ik fiets dan ook de stoep op. Ja. Want je gaat ja. niet in die, die nee, nee. stenen gootjes rijden. Omdat je dan op je bek gaat door zo'n put die te diep ligt. Ja, ja, ja, dus, ja. Weet je, en, en dat is onbegrijpelijk. Ja. Waarom die mensen dat doen. Want uh, dan kunnen ze zeggen. Ja, maar het is om de snelheid eruit te halen voor de veiligheid. Nou, ik heb nieuws voor ze. Uh, dat veiligheidsverhaal dat gaat niet op. En die van die snelheid ook niet. Nee, nee. Want mensen blijven hard rijden. En ze blijven scheid hebben aan veiligheid. En die nee. fietsers... Ook met z'n tweeën naast elkaar. Mensen lijken steeds nee, minder. Oh ja, goed. daar helemaal. Ja, echt. Weet je dus al, ik ben het helemaal met je eens, Gerrit. Het is een wonderlijk dat dat Ja. Uh... Maar ik kan jullie melden dat er een uh, commissie is in Zandvoort. Een verkeerscommissie volgens mij. Echt okay. waar? waar uh, waarin gesproken wordt over, over, over bestaande verkeerssituaties in, in Zandvoort. Om dat te verbeteren. Ja, maar de gebroeders Paap die zijn er dus uit de treuren mee ja, bezig. Geweest. Ik, ja, Met die kamer ingollen En die, en die hebben dus, zijn dus bedrijfsmatig, hebben die daar, vinden die daar iets van? Ja, maar die en kon, hebben ze ook nog. Met groot materiaal, die bocht moeten ze die, moet dus die bocht nemen. Maar als weten. je nou ziet, als de brandweer dat uh, terrein verlaat. door de constructie van die bocht, ja, het gaat werkelijk Ja, Volgens en, mij rijden ze ook wel eens over het fietspad uh, richting uh, Vlendeweg. Of uh, richting, uh, ja, Vlenneweg. Langs de Silvermeelweg. Ik vind, oh, vind ja, de sowieso de dat, uh, dat ze nee. daar bij, bij de hele nieuwbouw en, en alles wat er niet nagedacht hebben over fietsers. Nee. Er is dus totaal niet over nagedacht. En dan denk ik van, ja, we, we, we proberen iedereen op de fiets te krijgen. Ja, en, en dan gaat het lukken. En dan uh, vinden ze het raar dat fietsers naast me, Ja, dan mag je niet naast elkaar rijden en dan moet je een helm op. Nou, een nieuw verkeersbord dat je, niet achter, dat je achter elkaar moet rijden. Dat is een mooi verkeersbord. Ja, het is, het is bizar, toch? Het is bizar. Ja, we moeten Toon even vragen. Ja, maar, ja misschien dat hij iets uh, leuks. Misschien denk dingje van Max erbij Ja, je weet het niet. Maar... Uh, Goed, laten we nog maar even een, ja, een, een, een, een mopje, een mopje doen, muziek uh, draaien. Want uh, anders wordt moet het Moet ik dat heel, doen uh... of niet? Ik heb Nee, je moet ze. het helemaal niet doen. Moet ik dat niet ja, doen? Nee, Je moet de dingen openzetten. Ach. Het is landelijk nieuws hoor. Raad van houdt Natuurvergunning, Suki, Verzand, De Tuurlijk. Wegvrij voor F1 race. Maar jongens, wat ook nieuws is... Wat is nog meer nieuws? <coughs> Heb de, jij nog nieuws? Nou, de, de, de politie in het Groningse Leek... die had in hun ogen wel een bijzonder incident meegemaakt. Ja. Want een agent die betrapte een stel dat, uh, je gelooft het niet... al rijdend seks had. Nee. 01:30 uh, of rond 1.30 zag een agent de automobilist... opvallend afgelopen? rijgedrag vertonen. Maar die agent zag eigenlijk alleen de bestuurder zitten. Maar ja, toen de agent het stopteken gaf... Ja. zag hij ook ineens het hoofd van een vrouw omhoog komen. De politieman heeft de personen aangeraden... om dit gedrag niet tijdens het rijden te doen. Op zich goed nieuws. Dat zou dus betekenen... Dat zou dus betekenen dat je met een, met een reprimande wegkomt, g. als je een kleine orale verknettering krijgt onderweg. Nou, ja, dat is, uh, is uh, op goed, goed nieuws. Goed we nieuws. hebben hem, we hebben hem. Uh, oh, ja, we ja, hebben de directeur Robert van Overduik aan de telefoon. Ja. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd, uh, Robert. Ja, van harte. Dankjewel. Ja, dat had, had je verwacht, hè, dit. Nou, eh... Uh... Als je er al 37 hebt gewonnen, dan, ja. dan is die 38ste die, die komt dan ook wel. Kijk, maar maar heb je nog een om... Om beetje geknepen maar, ja. of niet? Sorry. Heb je hem nog een beetje geknepen? Want je weet nooit natuurlijk. Nou, oké. Okay. Wat ik zei, het, het is nooit leuk om er te zitten. Uh, ja. Maar van de andere kant hadden er al zes rechters naar gekeken... en ja. ons allemaal in, het voordeel, uh, in ons voordeel uitgesproken. Dus ja. ja, dan zou het raar zijn als we hier een andere uitspraak zouden hebben gekregen. Nee, dat is maar, waar. Maar is het voor de tegenpartij niet een, een hele financieel uh, zware uh, situatie... als je 38 uh, uh, rechtszaken verliest? Ja, zo zou je hem kunnen bekijken. Uh, uh, maar van de andere kant is dit natuurlijk voor dit soort stichtingen het allergrootste podium wat ze in de media kunnen pakken. Ja, ja, ja. Je kunt ageren tegen de, de, de plaatselijke vlooienmarkt, of je kunt ageren tegen de Grand Prix van Nederland. Ja. Uh, dus ik snap, ik snap dat ze het doen en ze hebben daar ook gewoon het recht toe. Uh, en ze pakken iedere keer wel hun podium hiermee. Ja, dat, ja, dat is nu is helemaal wel. zo. Ja. Ja. Verwacht je Robert uh, in, de, in de nabije toekomst nog meer uh, zaken? Of? Nou, dit was natuurlijk een, uh, een voorlopige voorziening. Ja. uitspraak. Dus dat betekent dat de bodemprocedure bij uh, de Raad van State nog loopt. Uh, ja. uh, dat wordt uh, eerst eerste tweede kwartaal 2023. Maar, kijk. Uh, da ja. daar heeft de rechter nu natuurlijk al wel een klein voorschotje opgenomen. Dus uh, ja, ja. dat zal ongetwijfeld ook weer een procedure worden waar heel veel belangstelling voor is. Ja. Maar ook die zien we gewoon weer positief, positief tegemoet. Positief tegemoet. Nou, dan gaan we naar een enorme uh. mooie tweede oh, ja. Grand Prix van. Ja, ho, ho, als, uh... Ik wil er nog Goed. even één ding nog, uh, wat, uh, wat vragen. Oh, uh, wat, want uh, je hebt het wel eens over je huiswerk uh, doen. Uh, wat zegt dit over jullie uh, over dit verhaal dan? Dat zegt één ding, en dat, dan, dan quote ik even uh, onze commissaris van de Koning, hè, die wel eens in een interview heeft gezegd, je kunt vinden van dit evenement wat je wil, maar dit is het best vergunde evenement wat ooit in Nederland is gehouden. Uh, omdat iedere steen die men om kon keren is omgekeerd en alles is uh, recht overeind gebleven. Dus dat betekent dat wij keurig ons huiswerk hebben gedaan, uh, zaken goed hebben voorbereid met respect ook voor uh, al onze tegenstanders zaken steeds hebben weerlegd. En dus gewoon een ontzettend goed vergund evenement. Oké, nou geweldig. Nou, dan kunnen we een geweldige tweede Grand Prix in successie gaan beleven in Zandvoort. En iedereen kijkt er naar uit, zeker onze luisteraars, wij ook natuurlijk. Hoe stel je focus, dat komt goed uit? Hoe sta je nu met de voorbereiding? Nou, als je nu naar buiten zou kijken vanaf mijn kantoor, dan zie je dat uh, het overgrote deel van de tenten staat al. Uh, tribunes op het rechte stuk, uh, uh, uh, daar staan de contouren al van. Uh, dus er uh, staat al bizar veel. Ongelooflijk hoeveel werk er in de afgelopen twee weken alweer gedaan is. Goed hoor. Helemaal top. Veel, veel succes nog met de verdere oh, voorbereiding. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Even en van harte. Fijne dag nog, hoor. <laughs> Oké, okay. okay, bye bye. Hoi, hoi. Nou, was hem dus. Ja, nou, euh, goed vrouw. Man. Nou, misschien kunnen we nog een muziekje draaien om even bij te komen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het, ja. Moet, ik, moet ik dat doen? Moet jij dat doen? Wie, wie gaat het doen? Ach. Ach. Nee. Ah. <laughs> dat is wel heel erg mooi, hè, Ger? Natuurlijk. Natuurlijk. Everybody is talking at me. I don't hear a they're saying. Only the echoes of my mind.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 You leave my love behind. Nielsen, ja, en, zo snel uh, gaat dat. Uh, en Harry Nielsen is... Uh, dit is van de film... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Urban Cowboy. Urban Cowboy. Inderdaad. Heb ik ja, dat je helemaal... Je en van het album Nielsen is Nielsen. Nielsen is Nielsen. Nielsen, uh, hoe heet het? Uh, John Lennon was een groot fan van Harry Nielsen. Oh ja? Ja, zo? die vond dat je hele mooie liedjes maakte. Nou, dat klopt ook. Nou, inderdaad, dat vind ik wel. Want, uh, en hij, uh, maar hij is wel uh, overleden aan uh, te, te woest leven. Harry Nielsen? ja. Nou, dat is ja. niet de enige muzikant, denk ik, hè? Die, uh... Het is uh, Swedish, nee, uh, Ian e Jury, de... Sex and Drugs en een Sex beetje rock, rock. And rock. Ja, ja. and and rock and roll. Ongetwijfeld. Sex and Drugs en Rock and Roll. Frank, Frank leeg ja. gelukkig nog. Ja. <laughs> maar ja, Frank is geen artiest, het is een ontyist. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat zegt al genoeg natuurlijk. Ja, nee. Ben je geheel onthouden geweest eigenlijk tijdens al die optredens? Nou, ik dronk nooit te ver. Ik, ik heb uh, eerlijk gezegd, voordat ik op moest, mm -hmm. dronk ik geen bier nog, of wat ook. Nee. Ge geen alcohol, laat ik het zo zeggen. Omdat ik wel uh, van mezelf vond dat ik bij de les moest blijven en het niet moest laten leiden door, uh, door alcohol. Maar achteraf nam ik wel een paar pilletjes en dan uh, gingen we er weer vandoor. Er ja. je... was een keer een, uh, een artikel in een, uh, een blad van een overkoppelend uh, horeca batersorgaan <middels> En dat had een artikel over... Uh, wat artiesten allemaal voor een uh, nood op hun zang hadden. Zoals Golden Hearing kwam... dan moest het uh, champagne van dit en dat... en uh, handdoeken blauw en rood of weet ik veel. Ze allemaal wel wat wensen. Maar weet dus je waarom ze, ze een, dat deden? Waarom deden ze dat? Om te kijken of de mails en de brieven wel gelezen werden. <laughs> oh ja. Goed. Dat was dus de verklaring. Maar in elk geval die vent die had geschreven... Aan, uh, hij zei maar dingetje. Die drinkt één piltje en dan gaat hij weg. Stond het ook in je contract eigenlijk? Als je nee, een contract ik heb nooit contract gehad. Nee, gelukkig nee, nee, niet. En dat heb ik ook nee, nu bij we Radio 10. Ah, je hebt toch een manager, Ger? Ja, maar ja. Maar dat ook, was, ook geen contract. Nee. Ook niet? En bij Radio 10 nee. ook niet. Ik, ook als niet. Als ik het zelf jij, niet meer je, leuk je, vind, je, moet ik ermee kunnen stoppen. Jij, jij zult bij die optredens toch wel om je heen uh, af en toe dingen hebben gezien. Dat je denkt van zo. Uh. Ja, ik moet zeggen, nu je dat zegt. De, de uitzondering van het verhaal was wel dat we, toen we tv'tjes hadden. Er werd er ook voor de optredens wel de nodige alcohol genuttigd. Ja, en dat deed ik dan wel ook. Dus dat is inderdaad de uitzondering. Ik heb een keer Monaco meegemaakt. Dan werd je ja. helemaal niet gedronken. <lacht> <Nee>. nou, <lacht> geen, water, geen water, nee. Ik, dat ik klopt er helemaal niets van. <lacht> er werd ja, geen water weet. gedronken. Nee, dat, dat klopt. klopt. Ja. Ja. Ze waren heel angstig van water. Hè? Ja. Is dat zo? Ja. En drugsfranke ja. drugs, hebben we wel eens. Nee, ik heb, nog, ik heb in de genoom uh, mensen halve geranium misschien opeten. <lacht> van uh, stijf stonden van de kruiden. Maar ik heb nooit... Niet, maar nog. die gauwbal boven Wil. De ja. ja. ja. dag van Wil. Nee, Frank is daar nooit van geweest. De nee, dag nee. al. nee, maar terecht, nee. Ook, terecht ook. Maar ik kom me voorstellen. Jij wel? Nee, ik ook niet, nee. nee? Maar ik kom me voorstellen in dat wereldje. Nou ja, ik heb Dreetje Haasjes dus natuurlijk he? van daarbij meegemaakt. Ja, dat bedoel ik, ja. En, en, bedoel uh, ja. Nico ja, Haak nee. en normaal, al die gasten. Maar die gasten die van, van normaal ook. Gehouden, Nee. Wat deden die gasten van normaal dan? Die hadden zo'n uh, GMC-bus, een chevrolet -bus. Ach jongen, ik heb er zo mee gelachen met die gasten. <laughs> en die, uh, die, die sopen natuurlijk ook wel wat. Maar op een gegeven moment, uh, een uur of zo voor de uitzending, voor de opname, waren ze weg. En dan zaten ze even te recupereren in de bus. Ja. Oh, ja. En dan was het en al voor het werd er dan even <laughs> niets meer genuttig. <laughs> nee, maar dat deden ze dus ook niet, <clears> hoor. <throat> nee. Nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee. Nee. Glo, uh, lekker uh, groots, Nee, er werd helemaal niet zoveel gedronken. Buisterberend, hè? Ja, buisterberend. Jolink, hè? Ja, Jolink. God, ik zijn. twee tweede ene we weer een hegel aan hebben. Caravans en Wenshorf. zijn homo sport. Er zijn ook artiesten zijn die het gewoon nodig hebben voor de optreden, weet je. Nou ja, buis buis buis de Haas dus. denk ik was er één die... Ja, maar Haas is echt... Ik denk dat het ook inherent <laughs> is aan volkszangers. Aan dit soort mensen die zo goed kunnen zingen en zo goed. Ja, ja. die hebben natuurlijk al een hele nare jeugd gehad. Weet je wel? En, en het, die, die, die, die blues komt ergens vandaan. Ja. Ja, en dat ja. is met Harry Nielsen eigenlijk ook het geval. En zou met met je ja, dat weet ik niet. ook een vervelende uh, jeugd hebben gehad? Nee, Wie? Vroger. Vroger. Ja, Vroger. Ja, hij ja, een ja, hele okay. nare jeugd gehad. Echt ja, ja. Ja, zeker. Oh, okay, zeker, ja. allemaal geslagen en, uh, en en Weet je wel? Dus ja, wat dat betreft zijn er toch. Uh, ja. uh, het, het is wel te herleiden waarom, waarom die mensen zo ja. zijn, uh, zoals zijn zoals ze geworden zijn. Ja. Ja. En, en, uh, maar ja, wij hebben de, de, de oude hazes regelmatig meegemaakt. En, ja. en je kon vreselijk met hem lachen. Ja, Dus daar was wel een feestganger. En dan had ik later eens bij de KLM. En dan ging ik voor even na zijn verjaardag in de plashoeve. En zei ik: uh, wat is het feestvarken? ze even varen. Hij komt zo terug. Nou, dan was het op een gegeven moment of de parlevinker eraan kwam. Dan hoorde ik al die lege flessen <lacht> allemaal op het bootje. Nee. Ja, dan zei je hem hebben. Je. <lacht> die boot een beetje schondelde. Ja, dan ging die vinsen. even vissen, maar dan... Uh, ja. Hij dronk meer bier dan die vissen water. <lacht> ja, goed hè? Dus wij hebben, wij, wij hebben daar wel... Uh, maar ja, ik ja. heb natuurlijk heel veel... Ik ben een keer een bezig stappen met uh, Eric Burden van de Animals... Nou, die was er ook heen, hoor. Ja? Je dus er ook niet in. Oh my god, en, en maar ja, niet alleen natuurlijk, uh, hoe heet het? Uh, uh, drank, maar gewoon alles. Ja. Er werd alles genuttigd. <laughs> <laughs> Op een gegeven moment, ik, ik zat een keer in het café en uh, uh, de, de, de manager van Falco en van uh, Bolland ja. en Bolland. Uh, dat was uh, Frits Heersland. Ken je hem nog? Ja. En Frits Heersland was... Uh, hij is later is die manager geworden van... Groningen Brunswijk. Brunswijk. <laughs> in Suriname. Die was knettergek. Die was echt knettergek. Dus ja. we zaten naast elkaar in het café. Ze zei, die heb jij dit wel eens geprobeerd? Dus hij kwam met een, met een pakje met wit, wit, wit spul. En uh, ik zei, wat is dat? Hij zei, dan moet je even, moet je even, uh, heb je vijf gulden bij je? en uh, ik zei, ja, dus ik, uh, hij zei, die moet je oprollen, of een tientje hij zei, die moet je oprollen en dan moet je, dan moet je snuiven dus, uh, die, dus die legt zo'n lijntje neer oh. dus ik snuif het op, dan ben ik de hele avond ben ik directeur van Nederland geweest oh, dat is, ja. ja, ik vind het doodeng ik zou en toen dacht je. ik, ja, dit moet ik niet meer die doen het nee. is, is geen feest nee, jezus dus, uh, maar ja, zo, zo gaat het dan en ik was uh, weet ik veel dus, uh, uh, uh, bijna 50 jaar geleden, dus ik kan het nu wel vertellen, ja. en, maar je merkt dat, weet je wel... En dat was niet alleen met hem, dat was met mijn baas ook. Die deed dat ook. En iedereen... Ja, uh, ja. Was ja gewoon, en nu ja. staan al die lui die, uh, die gebruiken ook wel in een uh, bijzonder daglicht. Omdat ze wel behoorlijk nu medewerking verlenen aan een, uh, een wereldwijde industrie, die uh, ja, moordmachine. houden ze er nog een beetje in, want je had bijvoorbeeld Rod Stewart... Uh, die uh, had ook al bepaalde eisen en zo in zijn. Maar, maar, maar die kon een hele hotelkamer helemaal slopen. Hè? Dat was geen aardige man hoor. Nee, nee? Ik, dat denk ik, nee ik heb hem wel eens meegemaakt. Maar dat, hij maakte het... wel goede muziek. Maar... Ja, ik vond hem ja. geen vriendelijk mens. Maar hij was er stond er op bekend. <grijpt> ja. hele, hele, hele, ja. uh, heb jij wel vriendelijke mensen uh, ontmoet, Gert trouwens? Zeker. In de industrie. Zeker. Uh, Phil Collins, ja. topgozer. Echt een hele aardige man. Helemaal oh. vriendelijk en, en, en professioneel, weet je wel. Daar gaat het uiteindelijk ja. om. De, de mensen die prof zijn, Beetje want die Phil Collins zei ook van... ja, als ik jullie al uh, niet, niet aardig tegen jullie ga zijn... dan gaan jullie niet voor bewerken. Nee, <laughs> so, nee, nee, dat klopt. Ja. Weet je, want ja, ik was plugger en wij moesten toch zorgen... dat die platen op de radio kwamen. Ja. Nou was het op een gegeven moment bij Phil Collins niet zo moeilijk... want die hoef je alleen maar uit te delen. Maar ik heb heel hard gewerkt voor de kermisklanten bijvoorbeeld... Ik oh, ja? vond dat die mensen, ja, ik vond dat dat... Uh, en Willi Alberti, dan krijgt hij Alberti. Willi Alberti, dan krijgt hij Alberti. Oh. Nee, dat heb ik, dat, dat heb ik nee, die kwam altijd bij ons. Oh, ja. Die Willi Alberti, cool. bij, bij CNR. Dat, dat, uh, hoe heet het? We zaten in Hilversum in een heel mooi... Uh, uh, wat was het ook weer? Een... een, een een statige villa, toch? Of ja, een ja. villa. En, en, uh, en dus ze zaten we met het promotiecentrum. Ja, ja. Dus dan, uh, en dan kwamen al die, uh, die klanten kwamen dan, uh, op vrijdag plaatjes halen. En ook Willy Alberti, dat krijgt hij Alberti. Ja. En die kwam altijd plaatjes ja. halen. Maar die ging naadloos. Heb zo het, de, de, de, wat hij te platenzaak in Amsterdam... En die ging zo de platenzaak in. Yes. <laughs> en die verkocht hij dan <laughs> nog. <laughs> ja. oh, nou, en dan kwam hij binnen en eh, zei: Hebben we nog wat? Ja. <laughs> ik was Willy Alberti, moet ik ook steeds denken aan ons studentenoptreden. Ja. Ach. Want ja, de studenten zijn natuurlijk onlangs zijn ook weer eh, negatief ja, ja, in ja. ja. het nieuws gekomen. Het is verkocht. wel eens verteld, denk ik, op deze zender. Ja, het klopt was zo'n mooi studenten. verhaal, Frank. Wat hebben we daar gelachen? Ja. En wij waren de enigen die erom konden lachen. Ja. Dat was ook het leuke ervan. Ja. Dus dat Anita ja. Meijer was er, Willy Alberti. Dat krijgt hij krijg al, wel die. <laughs> Nou, de optreden van de twee beren met het hondje. Twee beren met een hondje. Eén beer was alvast in de bus gaan zitten. <laughs> en uh, en, uh, wie was oh, en een, een schaars geklede dame met een mondjas. Ja, schaars ja, geklede dame, dame met een mondjas. En Anita Meijer. Dat ja, dat Dus die, dan moet we dan allemaal optreden voor die... Voor die, uh, voor die uh, Wat een tuig, jongen. <laughs> ja. En uh, zo ook nu weer met het hele uh, ProPatrio. Vind ik welke club was ook voor het laatst ja, weer in Amsterdam? Uh, de, nou ja, in ieder geval. Die vrouw. Het is ja. echt... Je kan je ook niet voorstellen dat die lui later gewoon maatschappelijke ja, worden, serieuze van, functies ja, gaan bekleden. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Aan de andere kant het is van alle tijden. Hm. En nu ligt het allemaal onder een vergrootglas. Ja. En uh, nu komt het ook makkelijker naar buiten. En er hoeft maar iemand iets te zeggen... wat hij misschien niet eens zo bedoelt... of een beetje grof uh, over de rand is. En je staat heup, meteen met je snuit op... Uh, ja. Maar kreeg je ook die... bier over je heen en zo? Komt ja, ja. Komt je ja. dat gewoon terug? Wat heet? Nee, nee, jongen. En Frank die veel vroeg, hebben we nog bier? Ja. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik had een heel, heel fout pakje... en een geruite jasje met een geruite broek... die er totaal niet bij past. <laughs> dus ik had uh, drie, drie woorden van het eerste couplet gedaan... en ik zag die glazen al op me afkomen. <laughs> ja. Uit de zaal. Ze nee, zei: Is het alles? Ja. Dat is een liedje geworden, nou, uiteindelijk toch? Toen heb ik even ja. de politie sirene aangedaan... door de fijne installatie die daar dan wel hing. Toen zag ik helemaal gasten in de, in de hoek van de zaal. Met de maar beide handen op schelend ge gedrukt. Dat was natuurlijk snoeihard. Ja. Geweldig. Ja. Ach, wat heb ik daar gelachen. Ja, we hebben wel gelachen, ja. Goed. Zo mooi. Uh, we, we hebben het over pluggen. Het, uh, het is toch een beetje nu het moment dat ik uh, mijn kutnummer uh, mag laten horen. Oh, oh, ja, Ja, ja, ja. ja dat nog. Tegenwoordig ben ik een plugger, maar meer op de radio. Ik, uh, ik, er is een uitspraak van deze man uh, geweest. Moet je maar even horen. Als het nog tien jaar probes in de Volant zouden zijn, dan, ben je, uh, dan, ja, dan sta je heel sterk. Hoor je dat? Tien Jaapkopers in Noord-Holland, dan sta ik heel sterk. Wacht even, ik versta er gereed van, Jaap. Ja, tien jaar en dan? Tien, tien Jaapkopers in Noord-Holland. En dan sta je, heel sta je heel sterk. Oh, kijk aan. Ja. Dat zei hij. Ah, um, Ik ga weer verder, want uh, ja, uh, een beetje pluggen. Dan uh, is het tijd uh, voor Major dit, hè. Jaap! Oh uh, steden, Dit is gering. Jaap, mooi. Ja. Three Point Landing. Nee. Ze zaten al eens een keer eerder in onze uh, rubriek. Je meent het. En toen kreeg ik de vraag uh, van de heer Stuy van uh, weet je wat dat betekent? Nou, dat is een drietrops raket. Dat heb je altijd vroeger gehad. Hè? Mm -hmm, een drietrops mm -hmm. raket. Nou, uh, mm -hmm. daar, daar hebben ze zich uh, naar genoemd. Wat leuk. Komen uit Alkmaar en ze hebben een album vorige maand uitgegeven. En die heet Kaas. Nee. GELACH. Nee. Nee. <laughs> Shadowwork heet dat. Ik dat wel een beetje kunnen door. Uh, ik denk het ook. Uh, dus, dus ik ben ze dan een beetje aan het uh, promoten ja, op de radio. Goed, dus, uh, ja. dus ja, wat dat gaat, uh, Ze zijn blij ook met mij. Dus, uh, ja, leuk. Ah, uh, ja. Kijk, en, uh, en wordt, min of meer wordt het werk van Ger een beetje do doorgezet uh, naar mij toe. Ja, ik ben gewoon een soort plugger, maar dan op de radio. Ja. Zo moet je het zien. Prima toch? Dat is elke keer ja, maar bedrijf goed, bedrijf jij bedrijf. hebt vroeger wel hele veldslagen moeten leveren om uh, wat dingen misschien hier en daar gedraaid te krijgen. Ja, dat. waren wel van die eigenwijze DJs. Nee, nou, vroeger was het zo dat de DJ zelf konden bepalen wat er gedraaid werd. Ja, dat dat is ik. niet meer. Ja. Tegenwoordig. Ja, ik ze beïnvloeden. Uh, ja. Je hebt een muziekplanner tegenwoordig die, uh, die dat doet, volgens mij. Ja. ja. Moest jij je, je ook cadeautjes geven en zo? Ja, dingen. Ja, t-shirts, jasjes. Ja. Ook nog. Broekjes, drankjes, uh, ja. dineetjes. Uh, Echt waar? Uh, ja, ja, ja. Het is niet te geloven. Hoe, hoe, hoe, hoe? Hoe? Ja. Nou? Ja. Hoe ja? Hoe? Wat? Wat? Wat? Ja. Nou ja, zo. Zo iets. De hoe. De hoe. De hoe. <laughs> <laughs> Roodje dood. Goeie bedoel. Ben je bed, ben je better, je bedden, je bed bed. Maar het was inderdaad, was het, er, waren, er kwamen wel stevige dingen langs. Ik heb nooit mensen omgekocht. Dat, dat, dat, dat denk, niet. Mensen nou, dat denken is... veel dat er veel omgekocht... Er werd wel omgekocht, maar dat ging dan in de hoge, hoogste regionen. Ja, maar goed, dus dat ging jij, bij de directie. Als jij met cadeautjes komt en dure etentjes, dan, dan is het ook een soort omkopen. Of ja, soort. Je dat zo noemen? Soort. Soort van. Ja, toch? Maar dan anders. Ja, maar jij zei, ik heb nooit, ik, ik heb nooit iemand omgekocht. Nee, niet, niet, met geld. Oh, niet bij, met geld. Oké, okay. nee. Nee, met geld niet. Nee. Nee, nee. Maar wel met etentjes? Ja, zeker. Dat dan? Nee, ik zal nee, regelmatig bij de Bokkerdorns. Bij de Bok? Ja. Bij de ah, Bok, ja. ja, en bij de, en bij de, de Bok ook. <laughs> <laughs> <laughs> niet alleen bij de Bokkerdorns. Dat de Bok op een havenkist. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, dus, uh, nee, dat was. wat is je gro grootste hit die je ooit geplucht hebt? Ik heb een keer een jaar gedaan over een plaat. En dat mochten we ook niet meer. Dat was bij Warner Brothers. We mochten het niet meer. Uh, nou, nou, is het klaar met, die, uh, met het geneuzel oh, yeah. over die plaat. En dat werd er nummer één in. Meen je dat wel? Ja, PhD, I won't let you down. Zo. Oh ja. ja. I ja. won't let you ja, down. down. Ja. En dan hebben wij een. Uh, een, heb een uh, Toen we steeds tegen een manager. Ja, we moeten, wel een, een, we moeten wel een Ferrari hebben. Als we. allemaal gaat uh, oh, kregen we allebei zo'n zo nou. klein Ferrarietje. Een, een, een, een, uh, hoe heet het? een uh, karaf met PhD voor Ger. Maar die heb ik natuurlijk uit mijn handen laten vallen. Die stuk. <laughs> <laughs> Ferrari. Nou, daar zou je toch nog niet geassocieerd mee willen worden, denk ik, toch? Nee, nou, nou ja, waarom niet? In, in die tijd wel, misschien. Ja, zeker. Nee, maar het is, het is, uh, dat, was wel, ja, dat is wel het hoogtepunt geweest, denk ik. En, oh. en, en de, de, de, hoe heet het, de kermisklanten, kermisklanten. heb ik in, uh, van 12 tot 2 gekregen. Oh, en bij dat het, het, het programma, nee, bij uh, Hans uh, van Wilgenburg. Hans van ah, Wilgenburg. En dat werd uh, gemaakt door uh, Mia Vlinder. en uh -huh. die, uh, Mia was de, de, de producer. En die wilde dat niet. En toen ben ik zo lang doorgegaan. Heb ik er een, ik heb er een, uh, was met een, een, een collega van mij, die heette Michel. En uh, hebben we een, uh, hoe heet dat, gekocht? Een aquarium met, met, met twee, twee vissen. twee Ger en Michel. En dan uh, met voer en allemaal planten. En de hele coulerie en En uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen. Toen, uh, toen, ging, ze, toen ging ze toch uh, overstag. Ja, dat geweldige groep natuurlijk. De Ja toch? Ja, toch? Ik heb er zelf ook een keer in gezeten. Ja, ik heb een keer plaat gemaakt met Jodie. Carnaval, nee? Nee, trek iets dik samen. Maar zij deden toch veel carnaval ook? De niet? Jody? Nee, de kermersplanten op zich? Nee, nee, nee, dat was echt accordeonmuziek. Feestmuziek. Dat is van de vogeltjesdans. En, uh, maar het waren zulke lieve mensen. Aha. En ik, ik vond dat die mensen dat verdienden. En uh, daar, ging, daar ging ik echt uh, voor door. Uh, en uh, toen ik begon, ik heb de, uh, de eerste plaat na Willempie van André van Duin uh, moeten pluggen. Nou, ik, heb, ik heb daar 16 jaar gezeten geloof ik. <laughs> nou, nee, acht jaar. Bij CNR. Dus ik heb acht jaar met uh, André van Duin gewerkt. is dus vreselijk gelachen natuurlijk. Ja, aardig Ja, schrikkelijk ja. vriendelijk. Ja. En, uh, maar toen ik begon, werd hij aan alle kanten werd hij, uh, uh, uh, zo naar beneden gehaald. Weet je al, niemand vond het wat. en Het was plat en kon niet. En, uh, uh, nou, het uh, uh, uh, uh, ging maar door, weet je wel. Terwijl het. Uh, was natuurlijk een briljant, ja, ja, ja. briljant liedje. En, ja, uh, zeker, zeker. Maar volgens Felix Murlers kon het allemaal niet. En nee? later. Nee, dat was echt een, dat was een, een, een portret, jongen, die gozer. Die heb ik ooit een keer... Uh, toen kwam ik om zeven uur... Oh, hij zat op dinsdagmorgen bij de VARA. En ik kwam om zeven uur, uh, kwart voor zeven, de studio binnen. En er was geen uh, Murders. Dus die had, had zich verslapen. Toen kreeg ik het verzoek van de producer van... Kun jij niet even naar zijn huis rijden? even maar? Dus ik trek die gozer uit zijn nest. En... Uh, en, en uh, oh ja, bedankt. En, en, en, nou, enzovoort. Dus op een gegeven moment... Uh, dan uh, zeg ik, nou, nou, mag je wel een keer een plaat voor me draaien? En toen draaide die heel oud nummer van die maatschappij, die al niet het was geweest. denk je, ja, je kan toch helemaal niks mee, idioot? Ja, maar dat was, dat was een rare, rare flipper ook. Nou, een hapsnurker, om het nou, te maken. Ja, een, ja, ja. Maar jongens, Hans, heb jij niet altijd in een boekenwinkel uh, willen werken? Oh, heb Willenberg. je daar iets over? Uh... Nou ja, ik had het nou, ja we, doen, we zijn maar. dus uh, op het uh, eiland uh, Koen van uh, oh, daar oh, ja. is de een onderdeel van de Malediven. Oh, daar zoeken ze dus een, uh, voor de, de boekwinkel in het uh, luxe resort Soneva Fushi. En uh, die uh, boekenwinkel heet The Ultimate Library. En daar zoeken ze iemand die die winkel gaat runnen. Ja. Maar, uh, dat hoor je niet vaak mm -hmm. natuurlijk in de arbeidsvoorwaardelijke zin. Uh, je, je mag alleen maar op blote voeten komen. Echt waar? Mm. Ja. Dus uh, ja, wat wordt er verder van de kandidaten verwacht? Uh, dus liefde voor literatuur, een belangrijke troef natuurlijk. Ook uh, ondernemerschap en avontuurlijke ingesteldheid. De boekenman of vrouw werkt helemaal alleen, dus zelfstandig. En uh, hij of zij wordt verondersteld uit zichzelf. Contact met de doorgaans uh, welgesteld. Dan zit je niet op de Malediven natuurlijk. Gast op het eiland te zoeken met persoonlijke aanbevelingen te doen op literair vlak. Oh. Dus uh, als jij bijvoorbeeld... Uh, een leuk boekje van Bowman's tegen Erik of het Kleine Zekteboek. Ja. Het ligt daar toevallig in de bibliotheek. Dan zou je dat kunnen recommanderen. Oh. En dan uh, geven de gasten daar uh, geld uit natuurlijk. Nou, je hoeft geen ervaring te hebben om in een boekhandel te werken. Of bij een uitgeverij. Maar als je maar op blote voeten loopt. Nou. Ja, terecht. En uh, basisloos, basisloon is uh, ongeveer 730 euro per maand. Oeps. Maar goed, het verblijf is gratis. En de maaltijden zijn ook gratis. En ook uh, gratis. De uitverkoren sollicitant kan ook nog gaan genieten van de fitnessruimte. De spa- en watersporten zoals duiken. En een privé. Applaus. Ga je liever naar de brunen? Applaus. Terug naar Oestgeest. Kan ook. Speel je even mee, Frank? Don't Zo grappig, piano. Hoor je? Dit lijkt naar Pipo Suriaki wel. Pipo Harry got up, dressed all in black, went down to the station, and they never came back, they found his clothes scattered somewhere. the sirens well somebody going to emergency somebody's going Ja, jongens, de Eagles waren hmm. dat. Terwijl Jaap denkt dat het Don ja, Henley is. Ja, ik heb even op uh, internet zitten speuren. Uh, het schijnt van een album, een solo album uh, te zijn, van Don Henley. En dat heet The End of Innocence. En is uitgebracht in 1989. En deze komt van The Complete Greatest Hits van de Eagles. En uit welk jaartal is dat? Weet ik veel. Ah, kijk. Ja, dan ben ik hier toch enigszins een... Uh, hey jongens, ik heb nou, wel een, een bijzondere top 10, hè? Ja, vertel. Een, de, de, ja, we dat tien, tien uitvinders gedood door hun eigen uitvinding. Oh, dat is interessant. Dat is heel interessant, maar, Daar zit onder andere een vliegtuig bij, denk ik. Ja, niet één, hoor. <lacht> Zal ik er mee beginnen? Nou, maar. Ja, Doe maar. Doe maar. We, zijn, we zijn maar één keer jong. Ja. Uh, nou ja, op tien uh, de medewerker van General Electric... vond de manier uit om fiets te motoriseren. Dus zeg maar een motor maken. Buiten, uh. Ja, Hij, uh, tijdens een testrit van zijn prototype motor... is hij gevallen. Ah. En overleden. Dat en hoe heette die man? In 1903, hè? Ja, en hoe heette die man? N Will William Nelson. Ach. Oh, de William... Op uh, twee, op, uh, op, uh, op uh, nee. negen, uh, uh, Fred Dusenberg. Nou, die kennen we, de Dusenberg, kennen we nog wel. Ja. En dat is een auto en uh, ja. die kwam om het leven bij uh, een verkeersongeval met hoge snelheid in een Dusenberg. Terwijl die hem uh, aan het uh, uittesten was. Zo. Ja, ja, toch was het uh, de beste auto ter wereld, hè? Dus de Dusenberg? Ja? Dusenberg, ja. Meen je dat? Ja. Jay Leno heeft er een paar. miljoenen oh. waard. Ja, ja, meen je dat? Ja. Goed, maar, dit was eigenlijk... maar je krijgt Fred Dussemerg er niet bij. Nee, dat is jammer. Ja, dan weet je dat. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> nummer zeven. Uh, okay. Nummer 7 is Sylvester A. H. Roper... De uitvinding van de gelijknamige. Je, je, je kent hem wel. Stoomgedreven fiets, stoomaangedreven fiets. Stieren van de hartafval Of naar een volgende crash. tijdens de openbare snelheidsproef. in 1896. Okay. Het is niet uh, bekend of de crash de hartafval veroorzaakte. of omgekeerd. Oké. Okay. Hoe oh, hard reed je dan? Ja, dat is. De, ja, wat zal al zo'n stoomaangedreven fiets? Hoe, hoe hard zou je dan rijden? Zijn er filmpjes van? Gert, dat niet? Nee, ik heb nee, ik geen Ik denk het niet. De Arie verbrandt natuurlijk door de stoom. Ja, ja, natuurlijk, dat ja. rijd je ervan. Zes! <laughs> op uh, zes is uh, Francis Edgar Stanley. En die heeft geleefd van 1849 tot 1918. Het jaar dat mijn vader is geboren trouwens. Ach. Ah. En hij werd gedood tijdens het besturen van de Stanley Streamer auto. Hij reed met zijn auto tegen een houtstapel. Terwijl hij probeerde boeren, boerenwagens te ontwijken. Die uh, naast elkaar op de weg reden. Ja, Die ja, waren dat natuurlijk helemaal niet gewend. Maar zijn broer Stanley die is overleden aan het mes wat hij heeft uitgevonden. Ja, hij ja. heeft het zo gesneden. Ja. Met de filis eigen mes. Op 5. Uh, Ismail in Hamad al-Yeridwosje. Huh? Wie <laughs> geboren in 2010. 2010. Was, een, was een, moslim, een Turkse moslim en uh, een geleerde. En hij probeert te vliegen met behulp van twee houten vleugels en een touw. Ja. En hij sprong van het dak van de moskee. De vraag je er ook om. En viel er beneden en was dood. Was klaar. Vraag je er om. En viel ja, op zijn gespijkerbid. Ja. Dat is niet uh, moskeetje tippel, <laughs> maar. Uh... Moskeetje tippel. <laughs> op. Uh, waar zitten we? Op drie, hè? Ja. Ja, nee, hier, vier. Vier. Vier. vier. Vier, jongens. Uh, Jean-François Paletereux de Roger. Was één uh, eerste bekende, uh, bekende dode bij een vliegtuigongeluk. toen zijn Roger-ballon op uh, 15 juli 1785 neerstortte. En terwijl hij en Pierre Rome probeerden het kanaal over te steken. Dat is dus niet gelukt. Dat dat zij ze, te, zijn ja. ze in het water terechtgekomen? En dat ze, door, uh, dat ze geen zwemdiplomas hebben, zijn ze toen verzoop of zo? Ja, zoiets. Dat, ja, nou, dat vermeldt die historie niet, maar het, ik zou het, het wel willen weten niet, ja. Ja, eigenlijk. Maar nou, daar ga je of... Nou, als je het kanaal over wil met een ballon en je stort, dan is de kans dat je in het water terechtkomt. Hé, maar ik sta bezig. <laughs> <laughs> toch wel mooi dat ze die tijd nog bezig waren met dat soort uitzending. Ja, Watertrappen. De volgende is Otto Lilenthal... Oh, je, je kent hem wel. Otto Lilienthal. al. van 1848 tot 1896. En hij stierf de dag na het neerstorten van een van zijn Delta-vliegers. Ach. Ach ja, ja, daar krijg je van. Want zijn moeder zei, doe dat nou niet. <lacht> en toen uh, deed hij het toch. Toen ja, dus was altijd het eigenwijs. Uh, ja, dat zeg ik toch. Welk nummer hebben we? Doet hij anders nog. Twee. Nee. twee. Arrol Villajue. Uit... Uh, um, Kijk je is in 1913 gestorven... toen in zijn zelfgebouwde vliegtuig... de Vaku 2. Eén is wel gelukt. Oh, de tweede is niet. En hij faalde tijdens de poging om... de... de Carpaten, de Carpaten, de Karpaten... Waar is dat? Karpaten. In de Balkan is dat heer. En, en, en ja, wilde met, een, met een vliegtuig wilde hij die uh, oversteken. Nou, dan op één is het Henry Smolinski. En het, je kent hem al. Maar die is uh, in uh, 1973 overleden. niet zo lang geleden. Smolie! Hé, hey, hey, Henry! Smolie! Kauppie! <laughs> die tijdens een testlucht van de AV Mizar... een vliegende auto gebaseerd op de Ford Pinto... en het enige product dat zijn bedrijf heeft gemaakt... Nou, een ja. relatief een foto van er hebben ze een halve vliegtuig op een fort Pinto toch. Ja. ja. maar jij laat dat nou zien die van Harry Smolinski. Maar die, dat vliegtuig wat daar achter zit, die hebben ze later in een bondfilm gebruikt. In de men de Golden Gun hebben ze dit gebruikt. Oh, ja, dat klopt dat al een beetje. Nou. Ja. Nou leuk. Leuk. Uh, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. leuk. Ja, Kijk, dat weet jij daar weer leuk leuk. Ja, dat is nog wel mooi. die Jaap jongen. En dan, nou, volgende week hebben we top 10 van enorm prehistorische katten. Of de opmerkende vogels die recorddragers zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Of uh, 10 vreemde wezens uit de Slavische mythologische en folklore. Maar ja, dat kan ook, leuk, kan er zijn. Dat kan ook leuk zijn. De mensen een beetje googelen, dat is wel leuk. Ja. Ja. En de 10 engste theorieën van de... Nee, nee goed. 10 oh, ja. engste ongevallen in het dierentaart. Lijkt me ook heel erg gezellig. Ja. Ik kan er wel één opnomen. Nou, we kunnen nog zoveel... Binky Dijs. Binky Dijs weer. Eigenlijk wel. Binky Dijs ja. Ja. Ah, nou, we, die dan we dat maar de volgende week doen. Ger, die, die, die, die... Oh, tienoogden. dat is wat zeg. Een tapir. Ja, een tapir. Ja, dat was op de ochtend van 27 november 1998... <laughs> voerde dierenverzorger de tapir. En uh, op een gegeven moment uh, haalt het dier haar uh, uh, linkerarm vast. Ja, en... En ja, die heeft hem eraf gebeten. Nou, <laughs> nou dat lijkt me niet ja, dat zijn zo. Nou. Zijn Hij was de biceps afgescheurd. Ah, nou, je hebt al die je Te verminkt en vervuild om opnieuw te worden vastgemaakt. En bedankt. Goed, uh, we zijn er uh, zo langzamerhand een beetje doorheen. We hebben vroeger Sand voor het lunch, hè? Ja, Sand voor het lunchroom. Uh, blijf, goed, blijf, maar wilt. Met alleen maar leuke mensen. Ja, absoluut. Beetje ah, ja, ja, ja. ja. en een illusie. <laughs>